Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Nigeria dreigt een escalatie van het conflict over de brandstofprijzen. De vakbonden en vertegenwoordigers van de regering... spraken tot gisteravond laat over een oplossing... maar de partijen gingen zonder resultaat uit elkaar. De bonden hadden gezegd dat de protesten... tegen de hoge brandstofprijzen doorgaan... als de regering voet bij stuk houdt. Om miljarden te bezuinigen heeft de regering van Nigeria... per 1 januari de brandstofsubsidie opgeheven... De brandstofprijzen zijn daardoor meer dan verdubbeld. Of ook de werknemers in de oliesector zich bij de acties aansluiten, is nog onduidelijk. President Jonathan Goodluck houdt naar verluid vandaag een toespraak. De kapitein van het gekapseisde cruiseschip heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt, zegt gederij Costa Cruises, de Italiaanse eigenaar van het schip. De kapitein zou veel te dicht bij het eiland Giglio zijn gevaren. Ook de procedures die gelden bij een evacuatie zouden niet zijn gevolgd.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 Op de Australian Open is Aranska Rus in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld. De tennister verloor in twee sets van Lesje Tsurenko uit Oekraïne. Zetstanden waren 7-6 en 6-1. Rus staat op de wereldranglijst 34 plaatsen hoger dan Tsurenko. Het weer vannacht in bijna het hele land ligt de vorst in het noorden en oosten kans op mist. Overdag mist en later op de dag zonnig bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Theater, bijzonder theater. Uh, Marjolein van Heemstra is 30 en heeft meerdere talenten. Ze studeerde godsdienstwetenschappen, maar ze dicht ook. Ze schrijft proza, columns en ze maakt theater. Niet erg theatraal he, in de vorm, maar groot in zijn betekenis en bedoeling. Ze is bezig aan een uh, drieluik waarin ze de verbondenheid van alle mensen op aarde onderling aan de kaak wil stellen. En we zijn tenslotte allemaal samen één ras, ja toch? Menselijke ras. En zij zoekt manieren om dat uit te drukken. Ja, aanschouwelijk te maken. Althans, zo begrijp ik het. Uh, haar eerste deel, familie 81, dat is haar geboortejaar, dat heb ik niet gezien. Maar wel deze week uh, deel 2, Mahabharata. Inderdaad, uh, de naam van het grote religieuze en filosofische epos uit India. culturele hoeksteen van het uh, Hindoeïsme. Zoiets als de Bijbel of de Koran. Maar ja, dan oneindig veel dikker. En naar mijn idee ook een tikkeltje abstracter. Goed, uh, wat ik ervan begrepen heb... Uh, probeert de Mahabharata het verhaal te vertellen van alle mensen. En het verhaal van de onderlinge strijd tussen mensen... en hoe die te overkomen. Nou goed. Nou, de ooit zeer gevierde Britse theatermaker Pieter Broek... die verfilmde uh, een van de kernverhalen van de Mahabharata in 1989... en deed dat met acteurs van over de hele wereld. Afrikanen, Europeanen, Aziaten, alles door elkaar beelden die één familie uit. Nou, die Pieter Broek had er elf jaar aan gewerkt en de film duurde uiteindelijk zeven uur. Nou, die, die film werd wereldwijd vertoond in 1990. En Marjolein, die is dan negen jaar, die ziet die film en die was tot in het diepst... Van haar jonge ziel getroffen. Alsof ze het bewijs zag dat we allemaal echt met elkaar verbonden zijn. He, dat ras, religie, land, dat er allemaal niets toe deed. Nou, en de Indiaanse acteur Sachit Poranik... die Marjolein eerder al ontmoette in het kader van haar vorige voorstelling... die zag terzelfde tijd die verfilming van Peter Broek... en die was exact zo getroffen, net als Marjolein... Nou, die film die bleek uh, in de tijd heel controversieel. Want sommigen omarmden hem, maar ja, anderen... en dat waren dan vooral nationalistische Indiërs en uh, whatever... die verweten Peter Broek ja, heel arrogant te zijn... met hun uh, erfgoed aan de haal te gaan of veel te naïef. Nou goed, hij had af te blijven van de Indiaanse cultuur. Hè, hij was westerling. Nou, Marjolein en Sajid, die keken die film terug. En uh, ja, wat ze zagen was eigenlijk een hele trage... slecht geacteerd uh, ideeëndrama... Maar dat idee, dat ideaal, die verbondenheid van mensen onderling... dat zijn ze allebei nog niet kwijt. En uh, in India bezoeken ze dan een heer. Zij zijn ze dus afgelopen maanden geweest. Die zich al, uh, een man die al 35 jaar zich bezighoudt met de Mahabharata. En uh, die heeft hij nog steeds niet helemaal onder de knie, zou ik maar zeggen. En die man heet Gandhi, toevallig. Wat ik hier allemaal vertel, dat is eigenlijk een samenvatting... van wat Marjolein en uh, Satchits mij vertellen in die voorstelling. Ik geef jullie een fragment. Ik ken Pieter Broek, ik heb zijn hele biografie gelezen. Hij was uh, zoon van Joodse Russen die naar Engeland vluchtten. Zijn deel van zijn familie stierf in de kampen. De Jeugdvrienden stierven aan het front. En dat kleine jongetje waar die film mee begint... dat is volgens mij gewoon Pieter Broek. Dat weet ik eigenlijk echt zeker. Dat is die negenjarige Pieter Broek... Die nou eindelijk is wil begrijpen hoe het zit. Die dat hele verhaal wil horen van wat mensen elkaar voortdurend aandoen. Die, die wil begrijpen waarom mensen altijd vrede willen en oorlog voeren. Maar wat struck me most about our conversation with Mr. Gandhi and it also struck you the most is that at one point of time he said that in end of chapter six of the Mahabharata there is a line which says this text will actually inspire storytellers of the future generations which means that mahabharata is an ever expanding text and every day more and more characters are just being added to this text en dat is nogal wat want in de mahabharata doen ze niet aan flat characters dus elk personage komt met een enorme beschrijving van zijn verleden heden en toekomst zodat je alle drijfveren van het personage begrijpt dus ehm nou, stel je voor dit was de Mahabharata, dan, eh, dan zouden jullie nu weten dat ik, eh, dat ik dochter ben van hoogopgeleide ouders. Die hun kinderen opvoeden met het idee dat je verantwoordelijkheid neemt voor de wereld. En je zou weten dat ik, dat ik vroeger geloofde in zowel Jezus als Krishna, als Boeddha, als Mohammed. En Dat in onze familie veel mensen jong stierven. En ik daarom van kind af of aan melancholisch was. Je zou weten dat ik, euh, dat ik lange tijd op foute mannen viel. En wraakzuchtiger ben dan ik lijk. Dat ik vroeger onderscheid maakte tussen mijn dierenknuffels en mijn poppen. De knuffels mochten in bij je bed, de, de poppen hingen ik aan een gal. Je <tie> zou weten dat ik na de moord op Theo van Gogh... door de stad fietste met fietstassen vol a met spreuken over vrede en liefde en dat ik die op de muren heb getaked. En je zou ook weten dat ik een half uur later ben teruggefietsd... dat ik ze allemaal heb losgetrokken. Omdat ik het zo verschrikkelijk ontoereikend vond. Je zou weten dat ik vroeger in een boom klom... om te zien hoe mijn moeder en oma radeloos de straat doorzochten... mijn naam riepen... Marjolein, Marjolein. En ook dat vorig jaar... Mijn buurman met een mes achter de gordijnen stond. Klaar om iemand af te maken. En dat hij toen mijn buurmeisjes koos in plaats van mij. Hij zou weten dat ik die nacht wakker werd. Het licht aandeed. Rechtop zat in bed. En dat ik me toen weer heb omgedraaid. Me gaan slaan. En dat ik de volgende ochtend hoorde dat precies op dat moment... ...een van mijn buurmeisjes schreeuwend richting de wegkamp. Je zou weten dat ik de volgende ochtend de stoep opstapte en het bloed voor mijn huis zag. En wist dat er een onoplosbaar probleem is in de wereld. Dat de een de ander dood. En van from such it you would know that he comes from a typical Indian middle-class family. You would also know that my father, he belongs to the Brahmin caste. It's a caste which essentially deals with philosophical and spiritual things. You would also know that he now works as a manager in a hotel. If this was the Mahabharata, you would know that when I was young, I was myself very religious. And for a short while I was also considered as a future spiritual leader, as a guru of sorts. You would also know that I get easily disillusioned. If this was the Mahabharata, you would know that when I was young, I would cry every time I would see blood, however tiny it would be. I would also cry every time someone uttered my name with a slightly raised pitch. Sachit, Sachit, and I would start crying. I would also cry because my pet cats would refuse to sleep with me on the same bed. If this was the Mahabharata, you would know that when I was young, for a long time, I thought, France is the ideal country. Because I saw a lot of European films huh? with petite French women smoking and sitting in nice cafes and talking about free sex and philosophy and poetry. If this was the Mahabharata, you would know that when I was young, I ended up seeing my neighbor take a shower and she sent her dog after me I had to run for my life and after that almost for a year I was very scared of naked women <laughs> if this was the Mahabharata you know that sometimes I get worried about my line when I see her all stressed about this project because when she gets stressed she tends to completely close down and she says things to me which don't make any sense even in english <laughs> things like sachit you have to show yourself more you have to bike faster you have to think faster i i don't think that helps but I also understand that maybe this is her way of working and I'll go along with it because I easily adapt. But I also listen carefully when she speaks to her other friends in Dutch just to ensure if she's talking to them about me or no. If this was the Mahabharata, you'd know that a winter ago, a friend of mine called me and said he would like to have a cup of coffee with me in a cafe. I said yes, and last minute I cancelled it because of some other work. By then he had already reached the cafe. He was sitting on one of the tables, and two tables away from him there was another man sitting with a bag. The other man puts the bag on the floor, and the bomb in the bag explodes. And within 10 seconds, the entire cafe was blown to pieces, including my friend. It was yet another one of the most bizarre terror attacks in India, in Mumbai. Apart from 2611, 711, 312 and 27. If this was a Mahabharata, you'd know that I immediately called my friend on hearing about this. You would also know what I said into his voicemail. If this was the Mahabharata, you would know that with this uh, long beard and mustache of mine, I am often mistaken to be Muslim in India. And I can feel the sense of hostility from right-winged Hindus around me. My mother wants me to shave this off. But I say no. Because I have a strange notion that A Hindu looking like a Muslim would be the start of something <laughs> or maybe the end of something. If this was the Mahabharata, you would exactly know where we come from, why we do what we choose to do, all our hidden motivations and how the stories of one leak into the stories of the other. Like for example the violence of the terrorist in the cafe was his violence i was not present at the cafe physically but yet he forced his violence into my narrative so i cannot ignore that story i only have two choices now either i see a bomb in every bag or i see in every bag ja zo nu weet een beetje uh, wie u tegenover zich heeft, uh, ze hebben heel eerlijk uh, hun eigen biografie gegeven en uh, verder nu de zoektocht naar de oorzaak van het geweld en wat daartegen te doen. En dat heeft alles te maken met wat je je moet herinneren en wat je moet vergeten. Humanity only exists when it's when it's shared. Dus So yeah. you forget it there, you forget it here. So basically, all violence happens in a state of forgetfulness. Yes. Yeah. And uh, this forgetfulness creates gaps between people. People, yeah. Uh, which, which shows that uh, these gaps, are we, are we are different from each other. Which justify the violence and yes. justify the forgetting, uh, yes. But we can't live with these uh, ideas of gaps and we can't live with the forgetfulness. So we have to fill the gaps. Yes. And we fill the gaps with stories. Yes. Uh, stories. Uh, stories about how it was right for me to be violent uh, because we are from different uh, countries. Yeah. Stories like uh, nationalism, uh, uh, stories religion. like religion, yeah. a race. These stories they fill the gaps of the forgetting. Yes. So, And after a while, the gap that has happened because of the forgetting yeah. gets completely filled with, with the, the stories. Story. So then we think there's no more forgetting, but we forgot the forgetting. Yes. <laughs> so And, as I told you, it became very simple. But um, Ornob said that to stop being violent to each other, we must remember that we are all human beings and we are just the same. So remembrance is most important. Yeah, but it was a little bit more difficult than that because he said, uh, first, we have to forget that we are different. Uh, forget the stories, forget the nationalism, But the, it, and then for, we can... the forgetting happens afterwards. First we have to remember. No, this better. is another forgetting. Yes, this but, forgetting. <laughs> yes, but <laughs> if it, it is the, a different forgetting that has caused the violence. I know, but you have to forget these stories, because they're already in your mind. You, you cannot think of the remembering if you don't forget, you know. And then you get to the real forgetting, and then you can remember. <laughs> sure. Forget first. Je vergeet eerst de verschillen en dan onthoud je de gezamenlijkheid. Dat is eigenlijk de beweging. Maar dat uh, is de bigger picture. So I ask Arno what the smaller picture is. De smaller picture is just that uh, some people die... En ze because omdat andere mensen. Dat is Nou, genoeg gepraat. Marjolein en Sajid besluiten tot actie over te gaan. En met die film van Peter Broek onder hun arm reizen ze af naar de Universiteit van Pune. Dat is een hele strenge Hindi-stad, eh, nationalistisch gekleurd. Preken voor eigen gemeente, dat doet Marjolein eh, genoeg, vindt ze. Dus stapt ze liever in het hol van de leeuw. En daar zal ze dan ook een opposant vinden in een goed gebekte een jonge vrouw die haar probeert af te maken. Dit westerse meisje met haar idealisme over verbondenheid. Hè, die thuishoort in de liedjes van Kinderen voor Kinderen. Nou, deze felle dialoog die Marjolein naspeelt vormt eigenlijk de prachtige apotheose van dit, ja, deze vertelvoorstelling. En raakte mij echt in het hart en in het hoofd. En die laat ik u niet horen, want nu moet u mezelf gaan kijken. En dat kan tot en met 11 februari door het hele land. Kijk maar op uh, www.theaterfascati.nl. Dat is natuurlijk uh, oude George, hè. Ah, give me love, give me peace on earth. Ik vond het zo passend. Uh, concert voor Bangladesh, daar komt het vandaan. Uh, zelf... <kwijnt> ik weet niet wat ik heb, maar ik ben, ik ben echt een beetje... Ik word een beetje ziek, geloof ik. Maar geeft niks. Zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die zal weer elke week in het holst van de goede nacht laten horen... waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Ja, want Rex zou Rex niet zijn... als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje. En dat is bij hem ongeveer midden in het vinylplaatje. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen... Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, uh, je gaat iets, iets bijzonders doen. Uh, ja, eigenlijk wel, want dat heb je nog nooit eerder gedaan in deze rubriek. Je belicht de geschiedenis van de popmuziek, maar je hebt een hele aardige invalshoek. Ja, ik heb vandaag een, inval, een hele leuke invalshoek bedacht, namelijk... Um, is iets heel anders. We, we, we hebben vaak plaatjes die ik zeg maar, wil featuren... die ik wel aan de mensen wil laten horen. van Kijk eens hoe bijzonder dat is, hoe bijzonder dat was. Luister er nog eens naar vandaag. Ga ik het hebben over instrumentale muziek... waar je doorheen kan praten? Dat is, uh, dat is heel erg grappig dat je dat zegt. Want er wordt natuurlijk heel vaak... sowieso door muziek heen gepraat. Op een feestje ga je niet met z'n allen... toch, naar nou, misschien bij jou thuis wel... Ja, bij mij luisteren we altijd naar muziek. Heel geconcentreerd. Hè? In Limburg doen ze dat allemaal. Geconcentreerd naar de muziek luisteren. Niet er doorheen praten. Maar ik had bij een aantal plaatjes. Die ik, uh, ik ga natuurlijk door mijn bakken heen. En dan zie ik ze. En dan denk ik, ja, hier kan je echt heel leuk doorheen praten. Dus dat wil ik eigenlijk uh, ook met jou even doen. Dus ik heb even uh, een leuk plaatje op van de Hustle. Heet het De Hustle. Of oh, van Van McCoy. Ja, Van McCoy's. Hustle. Maar goed, we zijn dus op een, op een verjaardag. Ja, we zijn op een verjaardagje aan het zitten. Ja. En het is ook weer zo... Kijk, sommige muziek moet je echt gaan luisteren. andere kan je lekker doorheen klatsen. En dit vind ik nou te typisch een nummer. Daar, daar kan je gewoon lekker doorheen klatsen. Van, hoe is het met jou? Wil je nog een wijntje? Heb je een sigaraat? Ik weet niet of je dat vandaag nog kan vragen, maar ja, gewoon... ben je ook geboren in Limburg? Ja, ik ben een, een geboren Limburg. Ja. Hoe voel je dan? Je bent nou in Hilversum, wat vind je van Hilversum? Ja, ik vind Hilversum altijd een beetje. Kijk, reden graande toe natuurlijk naar jou. De, de, de, de, de rubriek. En dan, dan gaat het tenminste over. Maar uh, nou, ik vind Hilversum niet zo inspirerend eigenlijk. Hè? Mag ik dat zeggen? Zo was je nog. Zo... En, en wat, wat, wat, wat mist Hilversum dan uh, wat, wat Limburg dan weer wel heeft? Nou, ja, uh, charme, uh, allure. Vind ik een beetje. Ik weet niet, ik krijg er niet zo warm van. Hey, ho Hoe lang wil jouw vriendin nou al niet, niet meer met je praten? Ja. Dat is al een jaar of elf, ja. Elf jaar inmiddels, ja. Volkomen onterecht, natuurlijk. Maar het blijft je vriendin. Uh, ja. ja, we, we blijven vrienden, vrienden van elkaar, maar op een heel ander level, eigenlijk. Maar heb jij nooit uh, gedacht ik, ik, uh, ik probeer eens een, een, een nieuwe relatie? Jawel, ik heb ook wel een aantal relaties gehad ook tijdens mijn vriendin. Dus dat is een beetje een probleem. Um, ik kreeg altijd een oh, beetje. Dat is het niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik, ik ben natuurlijk een man hè. Ik ben echt een man. Doe een man. Dus, uh, ja, um, nou, relaties is sowieso een beetje. Kijk, als het muziek is eigenlijk, daar heb je ook gewoon een relatie mee. Hè? Eigenlijk, jij bent getrouwd met de muziek, hè? Dat zegt mijn vriendin ook altijd, ja. ja. Dat is te lastig, natuurlijk, dat begrijp ik. Ik krijg dan iets minder aandacht uh, dan normaal, misschien. Ja. Maar ja. ja. muziek is mijn leven. Muziek is gewoon uh, alles voor mij. Dus uh, ik wil wel een vriend. Maar. Uh, die moeten niet doorheen praten, door uh, muziek. Nee, dat wil ik niet. En dat deed jouw vriendin? Ja. Die praatte gewoon ja. door alle muziek heen. Alle muziek. En. Uh, ja, dat, uh, dat. Hoe reageerde jij dan? Oh, huh? je dus ik dan gewoon... Hou je bek. Ja. Maar, maar je werd niet handtastelijk. Al ja, die ene keer na dan. Ja. de ene keer heb ik het echt helemaal vol En dat is elf jaar geleden. Ik geloof dat het toen echt uit was. Ja. Dat het eruit is geslagen eigenlijk. Maar hebben jullie nooit een, een, een, een soort... soort gesprek kunnen hebben over... Uh, van, van hoe komt dit en wat doen we eraan? Over de relatie? Nee, dat nee, was gewoon nog niets gebeurd. Wel eens gedacht over een mediator? Nee, maar daar groei je ook naartoe, hè. Maar jij hebt wel daarna die cursus gehad... van hoe ga ik om met uh, agressie, toch? Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben wel een stuk of iets ja, maar toen was ik nog Het eh, was misschien een explosie van een, een opbouw in een relatie. Dat je op een gegeven moment je ergertjes zonder een bepaalde dingetjes. Ja, andersom, ook maar laat ik weer tegen bij mezelf te houden. En eh, ik kookte echt, hè? Ik kookte echt. Ja. Kom je over volgende week weer terug? Ja, toch aan het. Tot volgende week. Dankjewel. Doei. Ja, dat is toch het allerergste wat er is: Door een plaatje heen praten. En deze heeft u nog te goed. Want vorige week draaiden we hem veel te snel weg. Peperoni van Eduardo Fianello en i Flippers. Yeah. Peperon, peperon, peperon, peperon. Da ja, quando tu prendi, tu prendi il solleone. Sei rossa spellata, sei come un peperone. Bagnata dall'acqua, dall'acqua di sale, baciata dal vento che viene dal mare. Accanto alla riva pian piano ti lasci bruciare. Con tutte le creme, massaggi la pelle, ma per giorno ti riempi di bolle, le gambe, le braccia, il naso le spalle, ti lasci, bruciare. Een minuut later, die je niet kan vergeten. Ik tu urli, tu dat mio pallido bent. Avevi le labbra così vellutate e hier le rosse così zo che sembra che hier bent. di un campo ingiallito dal sole. Nou, die nacht die kan dan niet meer stuk? Ik ben helemaal vrolijk. Want weten jullie wel, dat is, dit is de depressiefste dag van het jaar, hè? Het, het is ja, de, de maandag, de Blue Monday, 16 januari. Nou, dat is allemaal gelul. Dat wou ik maar even zeggen. Um, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emmaus heeft een mooie tekst geschreven. En u moet raden over wie of wat het gaat. En uh, dan kunt u uh, niet alleen een, uh, een knijpkat winnen, maar dit keer hebben we een extra prijs. Dus een, een bijzonder boekje van uh, Charles van den Broek. Hij verstripte namelijk een aantal liedjes van uh, Cornelis Vreeswijk... Hè, de zanger die ons dit jaar, 25 jaar geleden, ontvallen is. En uh, nou, Dat krijgt u straks te horen, maar we gaan eerst hier het spel spelen. Ik heb hier geen zin in. Ja, dat snap ik, maar het is voor je eigen bestwil. Ja, maar ik heb hier dus echt geen zin in. Tja, nou, dan moet je het zelf maar weten. Dan vind je jezelf belangrijker dan je idealen. Dat vind ik helemaal niet. Als dat echt zo is, dan moet je gewoon naar mij... naar mijn adviezen luisteren. Nou, maar dit is echt niks voor mij, hoor. Dat weet ik. Daar hou ik ook rekening mee. Zet een bril op. Pardon? Een bril. En niet zo'n modieus ding, maar gewoon metaal en ovaal. Dat is ook moeilijk, hè? 0800-1121, als wie het denkt te weten. En hier is Cornelis Vreeswijk.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 Cornelis Vreeswijk was dat. Um, aan de telefoon, Martin. Goedenacht Martin. Ja, goedenacht Adeline. Ik zit lekker naar je programma te luisteren. Ja? Waarom, waarom slaap je nog niet? Uh, ik vind het gezellig om naar je te luisteren. En morgen vroeg slaap ik wel wat uh, lekker uit. Ik okay. kom uit het gezellige plaatsje Winsumboven Groningen. Oh, nou, daar zijn zij net geweest. Ben jij ook naar Noorderslag geweest, Martin? Ik kon dit jaar niet op Noorderslag zijn. Dat vond ik wel jammer. Oh, ja, je gaat wel vaker... Ik ga wel eens vragen, maar dit jaar waren er net 33.000 mensen, heb ik gehoord. Ja, dat vond je te vol. Ja, het was heel leuk. Er waren allerlei acts en op de grote markt was er ook van alles te doen. Ja. Dit jaar was het door de ziekte in de familie, had ik geen tijd om erheen te gaan. Ik moest alleen. Oh, hé, oh. hey, ik zit altijd te denken... Dat ik heb wel een hele rustige zondag gehad, hoor. Ja? Ja, nee. ja, gisteravond nog wat bij moeder gewaakt en een gezellige zondag gehad. Lekker ontbijtje, wat, wat, wat later uitslapen. Oh, hartstikke en, goed. En uh, ja, soms wat uh, chatten op hekje, nachtcafé. En vandaag, vanavond, heb ik ook wat uh, meegedaan op een uh, ander kanaal. Uh, dat is een trivia kanaal en wat puntjes gescoord. Oh. Dat is heel gezellig. Oh, klinkt goed. vanavond, vanavond heb ik uh, gekeken naar... Uh, ik hou heel veel van darten. Persoonlijk doe ik ook veel aan darten, maar op een heel laag niveau natuurlijk. Ach, af en toe gooi ik wel eens, ook wel eens uit. Maar vanavond heb ik gekeken naar uh, op uh, BBC Two naar de finale van Christian Kist... ...tegen Tony O'Shea, de Engelsman, dat was de finale van de BDO. maar je hebt namelijk twee eh, organisaties. Je hebt de BDO, de British Darts Organization. En dat was vanavond en enkele dagen geleden is de finale geweest van de PDC. Dat is de Professional Darts Corporation. En daar heeft enkele dagen geleden Lewis gewonnen van Andy Hamilton. Hamilton. En Kist heeft vanavond gewonnen van Tony O'Shea... En Kist is een man uit Frans uh, uh, dat was een kaderbude, en dat was dat oude wat we eerder gewend zijn. Martin? Ja. Zullen we, zullen we dat voor uh, studio sport bewaren verder? Ja, zeker joh, hey, ik wou wat... even vertellen wat ik vandaag lekker ja, gedaan heb. Hartstikke goed. Hé, hey, en, en hoe is het met je moeder? Um, ze krabbelt weer wat op. Ze heeft een borstoperatie gehad. Ze is, op, ze is 87 jaar en op, uh, in een vroeg stadium is borstkanker ge uh, geconstateerd. Ze heeft drie operaties gehad, maar uh, daar is ze wat moeilijk uit, uh, uit weggekomen. En, maar ze krabbelt nu weer wat op. Nou, wat fantastisch. F ja, 87. Fantastisch. En ik wil de mensen van Hekje Nachtcafé, waar ik nu op dit moment niet aanwezig ben, ook even hartelijk de groeten doen. Oké, okay, dat is goed. Nou, Martin, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het Mark Rutte is, want hij was vandaag in Buitenhof en um, Martin, Martin heeft hij, uh, ook wat verwant aan Merkel gesproken over een permanent noodfonds in, in, uh, in tegenstelling tot een okay. tijdelijke uh, ja. noodfonds. Martin, het Martin, is hartstikke fout. Ach, wat jammer nou. Maar ik vind, ik vind het hartstikke leuk even met je gesproken te hebben. Althans, jij hebt meer gesproken dan ik. Maakt niet uit. Nou, ah, dat geeft niet, joh. Ik Zij mag graag wat spreken en ik hoop niet dat ik te veel tijd heb gevergd. Nee, nee, nee hoor. En wil jij, ik ga, ik ga uh, voor je moeder duimen dat ze er weer helemaal bovenop komt, ja? Ah, dat gaat zeker lukken, want okay. ik doe al mijn aandacht eraan. Oké, okay. alle beterschap daar. Goed. Oké, okay, bedankt. Fijne nacht hè. Ja, bedankt. Wat krijgen we voor, uh, voor, uh, voor hoorspel? Oh ja, nou, hartstikke mooi. Een gesprek met een kastbewoner. Een prachtig verhaal Hoi. van Ian McKeown. Goed, joh. ik ben benieuwd. En, Zeer uh, de moeite waard. Blijf luisteren. Succes met het verder programma, hè. Doe ik. Dag. Ja, dankjewel. Jenny. Hoi. Goedendag, Jenny. Hoe is het? Oh, rustig. Ja? Ik heb een e-mail gestuurd, dus dan lees het wel. Oké. Okay. En bij de fysiotherapeut ging het goed? Ja. Oké. Okay. Redelijk. Redelijk, ja. Hmm. Nou Jenny, uh, wie denk jij dat het is? Ja, ik weet niet uh, wat ik had gezegd. Oh. Maar uh, uh, in, uh, als ik aan die bril denk, ja? want wat ik had gezegd was al niet goed. Dus uh, uh, toen moest ik iets anders doen. Ik weet niet wat ik toen heb genoemd. Maar ja, dan moet ik zeggen Camille Erling. Camille Erling? Nee, dat is ook helemaal fout. Ik weet niet wat ik had gezegd. Ik weet, nou, hier staat uh, Henk Bleker. Oh, ja, die visserin. Oh, ja. ja, die een uh, jonge man. Die, die heeft... Ja, ja nou, die, net een hele ijdele man, geloof ik. Maar, uh, lieve Jenny, uh, het is fout, maar blijf luisteren. Als je het wel weet, bel rustig nog een keer. Ja? Ja, en jij moet dan de thee, hè? Ja, ik, ik, ik, ik heb hier thee. Ik heb hier Marokkaanse kaneelthee, maar... Met honing stem... erin, want je stem is niet in orde. Niet te geloven, hè? Ik, heb, ik zit echt tegen een bronchides aan. Nou, goed... Uh, ik, ga, ik ga door, Jenny. Oké. Okay. Goeie nacht, hè. Goeie nacht. Dag. Goed. Een bril dus. Maar ik heb net lenzen. Ja, dat zal best. Maar een bril geeft je die uitstraling van een... narre draak. gedraak? Nee, van iemand die weet waar het om gaat. Maar ik ben al iemand die weet waar het om gaat. Ja, dat weet jij, dat weet ik. Maar dat weten de mensen in het land niet. Nou, dan moeten de mensen in het land maar eens op de inhoud gaan letten... En dat doen ze dus niet. Dus zet nou maar gewoon die bril op. Als je denkt te weten: 0800-1121. En uh, Spinvis nu, hè, van het nieuwe album. Tot ziens, Justine Keller. Ja, luisteraars, zet hem maar open. Is, doet hij het? Oké, okay. uh, ik ga eventjes, uh, want ze zaten zo te hannissen, ze zagen nu pas weg. Dus luisteraars en, en, en, en meneer Hofman, blijf even van de lijn. Hé, hey, lieve schat. Hé, <laughs> hey, wel Schipen, thuis. Ontzettend leuk dat jullie waren, oké? Dag. Uh, volgende 19 jaar, ik word heel beroemd, weet ja, ik zeker. ik hoop het. En hier ook. Succes ook met Doto. Ja, kom maar En wel thuis, doe ja. voorzichtig. Dan ga ik nu gauw door, ja? Ja, ik geef, ik zal het doen. Nou, hè, die zijn weg. Uh, meneer Hofman. Goedemorgen. Helemaal uit Zuid-Limburg. Helemaal uit Zuid-Limburg. Uh, nou, we hadden net iemand uit Groningen, dat vind ik wel uh, lekker in balans. Wat hoe... zegt u? Nou, we hadden... nou meneer uh, Martin, die kwam uit Groningen. Nou, en daar jij ben kom... geboren. Oh, dan ben je geboren? Yep. Hoe is dat dan als Groninger in Zuid-Limburg? Gaat dat? Dat is uh, uh, uh, geen probleem. Oké, okay, nou gelukkig. Nog iets leuks gedaan vandaag, meneer Hofman? Wat zegt u? Nog iets leuks gedaan vandaag? Uh, ja, ik heb mijn uh, hele huis uh, schoongemaakt. Oh, dat is nou hartstikke leuk. <laughs> Was <Ja>. het nodig? <laughs> ja, en daarom ben ik nou nog wakker, want ik denk, nou ga ik even luisteren, weet je wel. Maar ik ben wel tevreden. <laughs> oh, gelukkig. Het is lekker schoon. O, al, alles is gewoon, ja, dat is wel lekker. Ik, ik denk trouwens dat ik ernaast zit, maar uh, hij had het kunnen zijn. Oh ja? Nou, wie dan? Vertel. Joep van het Hek. En waarom denk je Joep van het Hek? Alles uh, wat u net zei, hè? Ja. Uh, de, de uitspraken, hè? Die, de, dat, dat zou hij zo hebben kunnen zeggen. Ja, Ja, ja, ja, ja. ja. Ah, ja, ja, ja, ja. Maar, nee, nee, nee, nee, nee, nee. het is nee, helemaal fout. Bas, al. Geef niks, <laughs> maakt niet uit. Oké, okay. nou leuk om <laughs> je even aan de lijn gehad te hebben. Ja, ja, ja, de volgende meer succes. Ik okay. vind het prachtig. Goed, dag. Doei, meisje, doei, doei. En dan hebben we, wat een mooie naam. Heet je echt Afra? Ja. Afra, wat prachtig. Oh, staat je radio aan of uh, hij echt goed enorm, hoor je dat? Afra. Ja, hallo. Zo is beter. Avra, oh, waar komt die naam vandaan? Uh, oorspronkelijk uit het Hebreeuws. Ja, ja. Maar hij komt uh, des te vaker voor in uh, West-Friesland. Oh, of oh, het grappig? Nou, Avra. Uh, het is een niet veel voorkomende naam. Nee, nee, want ik heb hem echt nog niet gezien. Uh, heb jij een lekker weekend gehad? Uh, ja, heel rustig. Niet de deur uit geweest, niks bijzonders ondernomen. Nee, duimen draaien en zo. <laughs> hoe was het weer? Het was toch prachtig weer, hè? Ja, nee, je kunt toch alles rustig aandoen. Ja, dat is ook zo. Uh, uh, lieve Afra, ik zie uh, wat jij uh, als antwoord hebt. Ja. En uh, moet je niet zeggen, want dan ga nee? ik nog even... Want dan weet jij misschien al hoe laat het is als je vaak in het programma luistert... ga ja, ik nu het laatste hoi. fragment voorlezen. En dan loop je dus naar de microfoon. Ja, dat zal ik zeker doen, want er valt genoeg te interrumperen bij dit kabinet. En dan zeg je dus, zowat niks. Maar je laat die stekkerdoos zien en dan... Ja, wat zie je me vooraan, zeg. Dacht je dat Femke dat ooit gedaan zou hebben? Nee, en daarom zitten we ook nog niet in de regering. En dan trek je dus die sticker eruit en... ik heb me die bril laten aanpraten en kledingadviezen gehad... en ik loop altijd met dossiers onder mijn arm. Allemaal omdat jij vindt dat het goed is voor de PR, maar dit gaat echt te ver. Nou, doe het nou maar gewoon. Dit is de wereld van de DWDD en, en Soundbites. Daar voeg jij je beeld aan toe. En, en iedereen zal het erover hebben nog jaren. Ja, daar heb jij dan weer gelijk in. Ja, nu is die heel makkelijk, hè, Afra. Maar jij had hem al bij het uh, tweede ja. fragment. Het is zo simpel, hè, als je het weet. <laughs> ja, zo is het, ja. Maar hij had het goed geschreven, toch, hè, Jan weer Mooi. Ah, uh, ja, ik, ik geniet er altijd enorm van. Uh... Ja. Nou, zeg de naam maar, want uh, voor de luisteraars die nog niet gesnopen hebben. Ja, Jolanda Sap. Ja, Jolanda Sap. Woon ja. bij mij in de straat. Aardige moeder van uh, een vriendje van uh, mijn dochter. <laughs> Um, uh, jij hebt uh, twee knijpkatten gewonnen. En een boekje van Charles van den Broek over uh, Cornelis Vreeswijk. Dus... Oh, geweldig. Dat, uh, ik vond het zo heerlijk om hem weer uh, te horen zingen. Ik ben zo'n zo fan altijd van hem geweest. Nou, ik, ik ga de komende week in ieder geval, allemaal, in ieder geval één keer een nummer... Uh, steeds één nummer van hem draaien. Dus uh, blijf luisteren. Oh, heerlijk, ja. En blijf aan de lijn, dan uh, noteert Francis je uh, adres. En dan uh, sturen we die cadeautjes naar je toe. Ja? Oh, geweldig. Oké. Okay. Fijne nacht nog. Ja, jij ook. Dag. Dag. Um, en dan uw muziek. Uh, hopelijk binnenkort eens uh, te gast als de gezondheid het toestaat. Want die is niet meer zo best bij Hans Prins. Hij is vooral een uh, Haags muzikant en uh, daar uh, bekend. Maar hij maakte onlangs een uh, prachtalbum met uh, 15 Prima-songs. Kreeg daar ook nog eens de hulp van... Uh, nou ja, heel muzikaal Den Haag bij, ongeveer. Allemaal Haagse topmuzikanten. Denk aan Johan Vrouwenvelder van de Regas. Nico Christiaanse, mijn Nicootje van de Living Blues. Cesar Zuiderwijk, uh, Polle Eduard, Peter van Schiet, Peter Wassenaar. Enzovoort, enzovoort. En uh, daar ga ik nu een nummer van draaien. was dat en uh, Jack the Saxman. Daar was al ongetwijfeld ook uh, Nico Christiaans in te horen. De opbrengst van zijn cd Pirates and Parrots is voor het Kankerfonds... en je kan de plaat vinden in de Betere Platenzaak en bij Hans zelf. Dus ik zeg het even, hansprins.gmail.com. En dan moet je Hans en Prins met een z schrijven. Dus twee keer een z, dat u dat even weet. Awkward Eye. Uh, ik, heb, ik heb iets verkeerds getypt, dus ik weet niet meer hoe het heet... maar iets met, met Pretty and Lips Burst. Are you alone? Here we go. She said Pretty Lips Burst. And I first. And I saw first. long. Like a stranded fish, I lay suffocating in the, the, the oxygen. In the art. In the oxygen. In. Terry